Rusland zegt dat Oekraïne een dronaanval heeft uitgevoerd op een opslagplaats voor kernafval in Koersk. Deze Russische stad ligt op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Het Kremlin spreekt van een poging tot nucleair terrorisme. De schade aan het nucleaire complex lijkt volgens de Russische berichten mee te vallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Ook is nog niet onafhankelijk vastgesteld of er een dronaanval is geweest. Demissionair premier Rutte vindt dat hij zijn effectiviteit is verloren. Hij zei in een interview met Den Haag FM dat dat komt... doordat hij te lang is aangebleven. Rutte is nu 13 jaar premier. In het AD zei de nieuwe VVD-leider Jezil Guus... dat Rutte al na de coronapandemie had moeten stoppen. Zij zou zelf maximaal acht jaar premier willen zijn. Borstkankerpatiënten kopen soms zelf hun medicijnen in het buitenland. Dat doen ze omdat in Nederland een tekort is aan de medicatie... zegt de Borstkankervereniging... Volgens de vereniging zijn Nederlandse artsen strenger dan de Europese richtlijn... als het gaat om het verstrekken van nieuwe medicijnen. Zeker 32 mensen zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in Egypte. Nog eens 50 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Cairo en Alexandrië. In de ochtendmits mist botst een bus tegen een parkeerde auto... waarna een kettingbotsing ontstond. Het weer af en toe zonder een enkele bui. Vanavond vanuit het zuidwesten regen en een stevige wind...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 Shit, terug. Ja, ja. Dat, is echt, hey. uh, dat is echt zo. Oh. Ja, je had je me even moeten bellen van tevoren. Want ja, ja, ja, ja, dan kan ja. je allerlei dingen kunnen vertellen. Ja. Hoor. Ja, ja, ja. Ja. Goed, Nou, dat zijn de weetjes van Andor. En daar kunnen we bijna ook wel een eindje van maken. De weetjes van Andor. Zeker. Nou, nee, heb nee, je ook een steltje gegeten in, uh, in Wenen of niet? Uh, nee. Steltse, dat, uh, dat is typisch Weens. Oh, het wordt tijd dat ik terug ga. Ja, dat is uh, gekarmeliseerde vorkenspoot. Oh, lekker.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 uh, totdat het uh, gedrukt wordt uh, is het oh, een manuscript, daarna is het een boek of een roman, ja, ja. Oh, zo, uh, dus zo, dat is de scheidslijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je was in Wenen, ja. gezellig met de familie en, en uh, hoe vond je dus dat? Ik vond, uh, nou ik had uh, een goede gids bij me oh, ja. <laughs> en zo heb ik hem gevonden. <laughs> nee, dat was uh, fantastisch.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 Is het nu alweer te de zit ja, ja. <laughs> ja, dat is voor mij rijkdom. Geld heb ik niet, maar wat, ik kan niet rijker worden dan dat. Ja, ja, mooi. Het is uh, prachtig. Even terug naar je manuscript, Marco. Santa Lola heet het. Ja. Um,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 Ja. heel goed, heel goed. Eens um, even kijken werken aan oh, het is wel een titel zeg, kadaver. Ja kadaver. De volgende roman van Marco Termes. Ja. ja ja. Zo over West-Europa in het verval. Oh ja. Ja. Oh dan heb je het over nu. Ja de komende tijd. Uh, Ook oh, de komende uh, tijd. De het wordt een visionaire roman. Ja, nou dat dat hoop ik niet. Oh. Ik hoop dat het goed afloopt met ons. Ja.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 Uh, Rendel, goedemiddag. Hebben we het nou over voetbal? Ja, ja. Uh, Rendel. Dan dus schrik ik dat, hè? <laughs> dus, dus, heb jij ooit wel eens een bal aangeraakt, Rendel? Nee, ik, ik, ik was heel slim. Ik vond dat ik veel te veel moest lopen. Dus ik ging op het doel staan, maar toen schopten ze allemaal die ballen tegen me aan. Dat was ook helemaal niks. Nee, dat, dus dat, dat is een halfjaartje geweest toen ik jong was. Toen had ik eigenlijk gezegd, dat gaat het hem niet worden. Nee, ja, ja, ja, ja precies. Nou, en, volgens mij was ik goed genoeg voor Ajax, dus het moet kunnen, toch? Oh, ja, ja, ja. Ja, dan wel, ja, ja. Dan ja dan dan wel, wel. En, uh, Rindel, waarom zit je in Arsen en niet in Beverwijk? Ik zit, uh, ja ik ben vandaag niet in BVM, ik zit in Assen, we hebben de laatste de finale races in Assen. Ah. Met de Dutch Supercar Challenge en ook natuurlijk de Youngtime uh, Touring Car Challenge. Uh, Ons laatste evenement van het jaar. Ja, ja. En uh, we zitten hier. ik zit nu even lekker in een tentje, want we hebben een beetje wisselvallig weer. Regen, motregen uh, en uh, dan weer helemaal bewolkt en droog. Het is nu even droog, okay. maar het is de hele dag al een beetje wisselvallig en het is hier verrekte koud, kan ik je vertellen. Ook nog. Dat wel. Ja, ja, het is ook, wel, wel, wel, wel ja. hè, dus uh, dat is altijd wat koeler. Uh, maar ja. wel lekker weer op de race denk ik. Uh... Nou ja, het was we hebben een heel leuke wedstrijd uh, vanmorgen gehad. Omdat het de helft veld stond op regenban. Uh, omdat de baan toch half droog, half nat was. Ja, precies. En uh, de veld stond op stiks. En ja, de baan werd steeds droger. Dan gaan, de, gaan die auto's met stiks harder. Maar halverwege de wedstrijd begon het weer een heel klein beetje te regelen. Dus toen kregen we weer een compleet ander uh, gezicht op de baan. Dat al die jongens het regenban, we gingen al die... Uh,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 En Nu volgegroten grote bier, maar hij moet straks nog één wedstrijd om half zes rijden. Dus Dan mag hij goed komen, denk ik. Ja. Zeg, Reddel, als, als ik naar de deelnemers kijk... Ik zie Lotus en Mercedes. Uh, uh, uh, even kijken. Uh, Porsches, Chevrolet, Camaros. Um, maar ook gewoon een Datsun ertussen staan. Uh, dat is ja. wel, wel opvallend. Uh, ja, weet en een Ford Escortje. En voor het escortje, we hebben een heel mixed veld. Uh, niet een al te groot veld. Er zijn toch op het laatste met een heleboel mensen die gezegd hadden... Oké. Okay. ...dat het gaat regenen. En dat zijn dan de kaaskoppen, zeg ik al, maar weer. Die nee. houden niet van regen die Hollanders. Nee. nee. Uh, <laughs> die is toch niet gekomen zijn. Dus het veld is wel het kleinste van het jaar. Ik sta maar bij te schamen bij de organisatie. Uh, Degenen die er wel zijn, hebben zo verschrikkelijk veel rol Ja. En, zo, zo, ja weet je, we, en het leukste is, we hebben... Uh, van een uh, man van 68 rijdt tot een jongetje van 15 jaar op de baan. Oh, en Een jongen van 15 deed het echt heel goed, Mitchell. Oké. Okay. Uh, uh, die heeft ook uh, laatst spa in een Red call. 15 jaar, hè? Die jongens, we hebben het over 15 jaar. En Mitchell in een Red call heeft die uh, uh, wedstrijd gewonnen ook. En mm. uh, vandaag uh, ook in een Red call bij de Dutch Supercard uh, werd hij derde algemeen in Bordische klasse. Ja, hij is super talent, die jongen, ja. super talent. Ik ga niet zeggen dat hij Jos Verstappen uh, of een Max Verstappen gaat worden. Want daar heeft zijn paar zintjes hiervan dus hij zoekt ze voor ons horen. Ja. Zijn vader zit tegenover, hij zegt ik mis een paar tientjes, dan laten we een paar tonnen, zullen we maar zeggen. Jo, jo, jo. <laughs> maar dit jongen heeft mega talent en uh, rijdt in een Renault 5 met uh, heel weinig vermogen. Ja. Dikke BMW's voorbij, dus ja, we hebben ontzettend veel lol. Mitchell, juichen, langs de baan. Dat is uh, Mitchell van Dijk, om uh, even precies ja? te zijn, in de Renault 5 Alpine. Met stadnummer 81. Dus ja, mogelijk staat allemaal op internet. Hè. Uh, ja, ja, ja je, je kan alles vinden. Hè, nou. ja, ja, ja, geweldig. <laughs> zeg Rendel, uh, nou ja, Max Verstappen wereldkampioen, dat weten we allemaal. Maar Tom ja? Coronel is ook kampioen geworden.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 Komen. Wat is dat ja, voor een. Ja, het is ook weer een kampioen tot 2 liter auto's, geloof ik allemaal. Ja, allemaal productieauto's tot 2 liter. Hmm. Een beetje wat vroeger ook, je, je had vroeger ook zo'n kampioen. Ze hebben 10.000 namen in dit kampioenschap gehad. Een beetje, dingen is, eh, ding is maar alles is al geweest. En nu is het weer uh, een beetje back to basics, een beetje standaard auto's, niet zo heel veel vleugels op, uh, Wel fijn tuned. Uh, het is allemaal wel, de, je, nou, zoals, je kan het niet in de show kopen zoals vroeger.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 ja, misschien, uh, hoe, hoe gekker zeggen ze, ja. uh, ik vind het helemaal geweldig. Ja, ja, het ja geweldig. Het is zeker <laughs> Het is in ieder geval uh, een TCR uh, Europa-titel, heeft hij veroverd in de laatste race van het seizoen. Ja, in de, de is dat... in Spanje, schrijven ze. Ja, het is wel voor alles gebeurd, schijnt het. Ik heb het niet alles voor meegekregen, maar het, Laat het, zo zeggen. het is wel ook een klasse dat als je... Uh, zonder, zonder deutje terugkomt in de pit, dan ben je voor de moteurs ben je een watje. Dus oh. uh, <laughs> er, wordt wel, er wordt wel een beetje geleund daar. De, de, de, plaatwerk, okay. de, de plaatwerkboeren, zeg ik altijd maar, die hebben een hele goede, hele goede aan daar. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> de Restylers. Uh, er, gaat, er gaan veel deurtjes doorheen, veel, veel spatschermen en dat soort dingen. Maar het is wel. Eh, uh, toch wel een kampioenschap, wat waar iedereen in het begin als jullie van ja, waar moeten we hier nou mee? Ja. Maar het begint wel steeds meer, uh, steeds meer wat te worden. En ja, uh, ik vind het klap het op. Ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja, ja. Als je je volgende keer weer ziet, dan geef ik een schop op de seconde. Hey, houden. je kan dat nog steeds. Ja, ja, ja, ja, leuk. Ja. Nou, de groeten voor ons. En, ja, uh, en natuurlijk de felicitaties. Ja, en uh, en uh, ja, afgelopen weken, werd bekend gemaakt, tenminste niet officieel. Uh, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit voor de Dutch Grand Prix BR na, na 2025. Nou ja, uh, ik hoop dat we de Dutch Camperie hebben, zolang uh, natuurlijk Max rijdt. En dan blijven we daar een mooi oranje feestje in de duinen. Ja, ja, ja, uh, yeah. Dus uh, ik denk dat ook wel het Standwoord dat zelf ook heel graag wil. Uh, die, die hebben zo verschrikkelijk veel geïnvesteerd, uh, toch wel om die Camperie te gaan krijgen. En ik denk, ik, ik, ik heb geen idee of er al geld gemaakt wordt. Uh, ik hoop het voor ze. Maar de, de eerste jaren kost natuurlijk altijd alleen maar geld. Dat moet op een gegeven moment terugverdiend geworden. Ja. Maar ja, dat we het. Weet je, we moeten ga, Pak een wereldkaart, zeg ik wel eens tegen de mensen. Kijk eens wat, ne wat stelt Nederland dan voor. We zijn een speldenknopje. Ja. En dan hebben je toch een Grand Prix in huis. Terwijl eh, Frankrijk geen Grand Prix. Duitsland geen Grand Prix. Ja, dat is mogelijk. En dat, hè? Hele, en dat hele kleine klotenlandje. <lacht> en volgens Antwoord. En ja. die hebben de duinen. Ja. En die hebben daar wat oude zeehuisjes staan waar de mensen kunnen slapen. Is toch prachtig dat je ja. daar dan gewoon. Uh,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 serieus hopen dat Max blijft uh, racen natuurlijk. En weer uitverkocht voor volgend jaar, hè. Sterker nog, ze kunnen wel drie weekenden Grand Prix Weekenden houden, geloof ik, in Zandvoort. Want zoveel mensen hebben zich aangemeld. Nou, dan zeg ik, maar laat dat ze een groter, dan kunnen we er meer mee zitten. Ja, laten we die wagen gewoon zoveel kilometer maken, we hebben duinsat. Ja, ja, oeh, rendel, rendel. Ik sta wel eens op het pitdak en dan kijkt hij richting Hermuiden en dan zie ik die tas liggen en denk ik, die kan best wel even 200 meter verder. Ja, tuurlijk. Kan allemaal makkelijk. Beetje beetje zaltwegzuiver. Dan, dan, dan hebben we weer salamandertjes en andere dingen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, ja. dat gaat niet. Maar voor mij mogen ze de baas vergroten. En uh, nog meer contracten afsluiten. En gewoon, daar uh, ja, kunnen er nog meer mensen komen kijken. Ja, precies. Of Sanford of dat aan kan, ja. dat weet ik niet. Maar het zou placht, prachtig zijn. Ja. Prachtig. Dit weekend het de Grand Prix van Mexico. Ja. Yeah, en yeah. Uh, hoe, uh, hoe kijk jij daar naar uit? Nou, nou, ik hoop dat Max dat het pand kan verlaten zo dan. Ja, ja, ook dat, ja. <laughs> Want die, die had bodycards nodig. Kan ik me ook niet herinneren in het dat dat ooit gebeurd is. Oké. Okay. Uh, nou, ik hoop gewoon een hele mooie wedstrijd. En uh, ja, uh, ik, de trainingen, dat soort dingen. We hebben heel laat, ik weet, heel, van laat vanavond hebben we een pas een polkaartje, geloof ik, hè? Elf uh, uur, geloof ik. Oké, okay, ja. Ja, als ik de vrije training kijk, dan denk ik dat Max uh, gewoon, uh, ja... De,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 Hm. Ja, als je niet bij de andere teams gaan kijken, gaat het allemaal wel goed hier. Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe Hè? vind je trouwens die, die boetes die zo uh, ongelooflijk hoog worden? Van, uh, ja, dat van, gaat tot, ergens. Tot dat 1 miljoen, Ja, nou weet je... Dat is uh, toch dat voor zin? Ja, weet je, wat ik, wat ik daarvoor vind is dat de eerste... Oké, okay, die teams kunnen dat... Je hebt over budget, maar die teams kunnen dat waarschijnlijk best wel... Uh,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 Hartstikke leuk. Rendel. Uh, dank je wel voor je bijdrage van deze week. Volgende week ja. weer uh, live uit Studio Beverwijk. En dan, ja, dan, uh, dan moeten we deze jongen helaas gewoon weer uh, werken. Dan krijgen ze zijn baas geen vrij helaas. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Ja, en zo hoort het ook. De, de, maar het, moet, het moet ook weer af en toe geld verdiend worden. Dus zo, is dat, zo is dat. Nog veel plezier ja. in dankjewel. Okay. je Dankjewel. Oké. Hoi, hoi. Dag. Dag. They say so If you'll serve, I'll be off my way Box of balloons with a light touch Pack up party poppers that pop in the night I took watching hairs, break plastic with display on the corners, just one to Welcome to the house of fun. Now I've come over age, welcome to the house of fun. And in those two days How you serve I'll be on my way Welcome to the House of Fun Run. This is a chemist, not a junk shop Party heads, simple enough, clear Comprehendie, me understand Do you hear a pack of party head With the colour tips? Too late, Google's her gossip Well hello Joe, hello Miss Clay returns from the day Welcome to the house of fun Now I've come of eight. Welcome to the house of fun lion's den. Temptations on his way. Welcome to the house of. The yellow Pearl oh. for you and me. En daarvoor, uh, ik denk wel een beetje uit jouw jeugd, uh, Benno. Madness met the House of Fun. Oh, nou ja. Als het maar gezellig is, daar houden we van. Ja. Is het in Hirogoard ook gezellig, Jan? Ja, het is zeker gezellig. We staan uh, boven op uh, het ruime balkon van uh, Rijgenboos aan de biertje. Toen uh, maar. we gaan met naar de voetbal te kijken. Ja, en hoe is het voetbal? Maar het is nog steeds 0-0. Oh, Oké. Okay. Ja. We hebben een afgekeurd doelpunt gezien van Rijgenboos. Dat was. Uh, Buiten spel, want Tommy vlachte, Nou ja, die vlacht wel vaker. En uh, werd nu geaccepteerd door de scheidsrechter. Oh. <laughs> We hebben uh, gezien dat uh, Berg uh, in het stofgebied werd neergelegd. Dan liet de scheidsrechter gewoon doorgaan. Er is niks aan de hand. Okay. En even later was het uh, een heenstel die de keeper maakte. Buiten de 16 meter. En in plaats van een rode kaart kreeg hij een gele kaart. Maar de vrije trap van Jeffy die, uh, ging er net niet in. Dat was jammer.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 Goede verwachtingen nog. Oké. Okay. Goed, Jan. Nou, mocht er uh, voor vijf uur een, uh, wat gebeuren, dan app me even. Dan, uh, dan ik kunnen... laat het je weten, De... uh, Benno. Hartstikke fijn en een heel fijn weekend verder. Ik ga even Oké, hoi hoi. Ja, en uh, ik ga even een toepasselijke plaat pakken, Benno. Ja, want Womack en Womack, life is just a ballgame. Oké, okay, lekker. Maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeal at the FBI. We can make a deal, make it worth your while. And they joked about the good old days And he recorded it on a reel of tape He Caught the mug who did the forgery And the baby in charge of the larceny So the FBI, they rewarded him Because they liked a guy who will stab a friend En een coconut. Ja. Met uh, stoelpitje. Niet any uh, Annie I'm Not Your Daddy. Die uh, kent iedereen natuurlijk. Ja. Maar deze, deze is uh, natuurlijk een. Uh,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 ja. Ik zie een rode draad in het programma. Bewaren. Ja, ja, ja. De bewaren, ja. maar dan in het Engels. Oké, okay, ja, precies. Ja. Oh, ik ja. zie echt een rode draad in het programma. Oh, ja, ja? Oké, okay, goed zo. Mooi <laughs> oh, zo. Ja, en, goed ja. hè? Ja, ja, ja. En maar geen Halloween plaatjes in Nederland bij de Nederlandse artiesten. Ja, bestaat het dan? Ja, weet ik niet. Jij bent de, de, de, de, de specialist. Ik heb eigenlijk nooit verdiept in Halloween plaatjes. Wel in het Engels, maar... Oké, okay. ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zijn nee. zat Nederlandstalige Halloween-plaatjes hoor. Ja, toch, maar hoor. Dat, ja, maar okay. dat is vooral op, op het niveau van mijn dochter van zes. Dus, uh... Oh, oké. Okay. <laughs> weet ja, je dat nee, toch zoveel, zoveel heb ik mij nooit in verdiept. Nee, ik ook niet. Uh. Nou, het wordt weer een heel gezellig programma met ja. een eigen website: zfmartiesten.nl Ja, www.zfmartisten.nl. Ja. Zfmartiesten Even rechtsboven klikken en dan komt hij automatisch bij mij terecht. Fantastisch. Succes, vandaag Dankjewel nou Benno, dat was hem vandaag, hè? Ja. Ook Ik geloof dat dit programma ook weer herhaald wordt, of niet? Ja. God. Je kan jezelf terugluisteren. Ja, wat fijn. Ja, ja. En hartelijk dank, antwoord. Graag gedaan. Tot Hebben. over zes jaar. Tot over zes en half jaar. Ja, okay. We eindigen met de Doobie Brothers.